In de Randstad staan files door wegwerkzaamheden op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor knooppunt Voeverlaken 3. Op de A10 Oost tussen knooppunt Nieuwemeer en knooppunt Amstel 3 kilometer richting knooppunt Watergraafsmeer. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen 5 kilometer.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 Ben je weer ja, wat, ik hoorde het, nee, <laughs> hoor het aan het plaatje, nee. ik, hoor, ik denk, hé hey, de plaat loopt af, mixed emotions van de Rolling Stones. Ja, als je op een gegeven moment zelf een muziek draait, dan weet je op een gegeven moment ook wanneer een plaat afloopt, hè. dus uh, vandaar. Maar het is nou, niet dat ik vervelend ik, nou ook, ik heb hem zelf uitgezocht. En de tijd Jij hebt hem uitgezocht! Goedemorgen Zandvoort, het tweede uur vanuit Hotel Hoogland, waar het weer ontzettend gezellig is en Ellen Koper de koffie schenkt. Ja. En de redactie verzorgd door Ivonne Roosendaal. En wij hebben een wisseling van de techniek. Ja, Mark Antoni van Dalen heeft Juist. de plaats genomen voor Pascal van der Beek. En uh, natuurlijk uh, gaan wij ook in tweede uur uh, wat, uh, wat doen in, met dit programma. En ja, ik programma. zie hier drie uh, mensen aan tafel zitten. Ze hebben allemaal een uh, politieke kleur. Dat is dan drie keer twintig minuten. Dat is drie <laughs> keer <twintig>. oh. <laughs> uh, Ellen Verheij van uh, de VVD. Fractievoorzitter uh, van de VVD. Klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Oesje uh, Rietkerk. Raadslid voor de Partij van de Arbeid. Goedemorgen allemaal. En Willem Paap van Sociaal Zandvoort. Goedemorgen. Nou, dat is het uh, rondje geweest. Iedereen kent iedereen, gelukkig. Uh, er werd al geroepen aan de overkant van dat we niet door elkaar heen gaan praten. Dus dat hoeven we ook niet te regelen. Uh, we hebben, we het... hebben nog uh, mensen achter ja, de hand wel. die, die daar <laughs> nog wat um, over het, uh, uh, het themaatje zou eigenlijk zijn wat er gaat gebeuren na de vakantie. Uh, inmiddels hebben wij de krant gelezen. De eerste informatieavond is geweest. Uh, ik vind het een beetje, uh, beetje lauwtjes wat er gezegd is. Er worden ook geen uitspraken gedaan. Dat is ook logisch bij de informatieavond. Maar er staat uh, uh, veel op de rol. Ellen, wat is uh, na de vakantie een van jouw belangrijkste punten? Nou, wat... wat um, en dat staat nu nog niet op de agenda hoor voor, voor de uh, komende periode. Maar wat heel belangrijk uh, zal zijn, is de, is de begrotingsbehandeling. En dat lijkt misschien nog ver weg. Maar dat is, uh, volgende maand uh, komt dat in beeld. En dat... dat zal toch van dit najaar uh, de, de hoofdmoot zijn. En een van de belangrijkste aspecten. En nu hebben we inderdaad nog wat andere punten op de agenda staan. En uh, daar, ja, daar moet ook over uh, beslist worden. Maar de begroting is, is qua gewicht in mijn beleving een van de belangrijkste punten. Kom, kom ik zo op terug, Oesje. Ik sluit me daarbij aan en uh, ik denk dat de begroting dat iedereen daar uh, heel geïnteresseerd in is. Er is natuurlijk te, aan het begin van het jaar ook al zijn er wat dingen bijgesteld. Mm -hmm. En uh, we hebben een aantal dingen besloten die uiteindelijk weer teruggedraaid moesten worden. Die daardoor ook weer geld gaan kosten. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat dat het spannendste is en dat iedereen daar uh, echt wel met uh, belangstelling naar zal kijken. Willem? Ja, volgens natuurlijk ook. Maar uh, daar buitenom hebben we ook nog een uh, stukje uh, uh, bijstelling uh, van de groenambitie, dus de leefomgeving. En uh, daar heb ik uh, wel grote problemen mee, uh, hoe het er nu staat. Dus uh, dat is de eerste aankomende vergadering. Ga uh. ah, ja, je daar uh, wat over? Je hebt al uh, in de informatieronde er ook wat over gezegd, ja. dus daar komen we ook nog even op terug. <kwijls> um, begroting. Een aantal maanden geleden las ik in de krant dat de wethouder van financiën, meneer Tonen, een, een, een keuze ging maken. Een wethouder van macht, een wethouder van uitvoering. Daarna heb ik er niets meer over gelezen of gehoord. En een aantal dagen geleden hoor ik dat een VVD, Belinda Gurensen, is nu wethouder van financiën geworden. Hoe is dat tot stand gekomen, Ellen? Want als ik hier naar buiten loop en ik vraag aan tien standvoerders wie is wethouder van financiën, dan krijg ik tien keer tonen te horen. Het ja. is niet echt bekend geworden. Nee, dus dat, dat, het, dat, is, dat is misschien... Ik, ik, dat weet ik niet. En ik denk ook niet dat het uh, bewust is. Uh, ik moet even denken hoe... Uh, ja, bij, bij de raadsleden zat het, uh, uh, is het bekend. Wij hebben een ja. intranet uh, systeem en, en daar stond het op. En, en natuurlijk had ik daar, uh, hebben we daar in de raad ook al uh, eens aandacht aan uh, geschonken. Maar uh, nu dat zo is, is het misschien goed om uh, die tip mee te nemen. En daar misschien nog alsnog een persbericht of iets dergelijks hmm. over uit te doen. Eerder is al gezegd, de, de reden is eigenlijk uh, als volgt. Er, is, uh, er komt een hele hoop op ons af, op twee domeinen zou je kunnen zeggen. Dat is in het sociale domein, waar wethouder wethoudertonen verantwoordelijk voor was. En op het financiële terrein speelt natuurlijk ook mm -hmm. ontzettend veel. En uh, die ontwikkelingen in het sociale domein... en dan doe ik met name eigenlijk op de decentralisaties van, van uh, nou ja, jeugdzorg, et cetera... Um, dat vraagt ontzettend veel. Daarnaast zijn er uh, ja, nog, nog wat zaken die niet goed lopen in dat uh, sociale domein. Als het gaat om schuldhulpverlening, om de huishoudelijke hulp uh, en het collectieve vervoer. Dus dat vraagt ook heel veel energie. En dan is het eigenlijk gewoon te veel uh, voor één persoon om dat, om dat uh, te kunnen managen. Dat, die, uh, die scheiding die zie ik. Maar een aantal uh, jaren geleden is natuurlijk die, die portefeuille uh, zijn verdeeld. Krijgt Belinda uit nu echt veel zwaarder? Want je zegt zelf al, en dat wordt daar ook wel een beetje uh, naar gekeken... dat het gewoon zware portefeuilles is. Ja, uh, ja dat, dat is een terechte conclusie naar mijn uh, mening. Maar ik, uh, ja, uiteraard zou ik die gaan die zeggen... Die goed, die heb goed goed ik natuurlijk... Uh, ja, maar ook heb ik uh, de volste vertrouwen in Belinda. Want zij is financieel toch wel heel erg uh, mm. goed onderlegd. En, en zeker in de vorige raadsperiode heeft zij daar echt uh, heel veel... Um, ja over, over uh, mee van doen gehad ook. En, en, ja, dus, dus uiteraard heb ik het uh, vertrouwen ja. dat dat in, uh, in goede handen is. Okay. Aan de andere kant uh, is het ook zo dat de portefeuilles die zij... Uh, ...heeft daar waar het gaat op, bijvoorbeeld om uh, ruimtelijke ordening... Um, ...qua bestemmingsplannen uh, zijn we bijvoorbeeld redelijk op, op orde. Want mm. dat moest voor 1 juli 2013 allemaal rond. Nou ja, dat, dat is ook dus. Ik denk, uh, ik heb er het vertrouwen in uh, dat, dat, dat okay. ze dat aan kan. En ik denk dat als ze, uh, en Belinda ook, want anders ja, zou ze het niet zo <laughs> doen. <nee. laughs> um, de begroting. Uh, Ushi, wat zijn de, de heikele punten op de begroting? Um, nou, er zijn er nog wat, denk ik. Ik denk dat... Uh, ja, ik, ik, ik, ik Bijvoorbeeld die, de, de, de, dat geld wat nodig is voor de WMO. Die 7 ton, 7,5 ton. Ja. ja, ja, ja. ja. Um, is dat voor jou een, een heikel punt? Zijn er andere heikele punten op de begroting waar je als uh, PvdA wat, wat gaat uh, doen? Ja, kijk, op een gegeven moment uh, moeten wij allemaal bijdragen. En dat doen we... Oh. Met dat stoel doen... en al is makkelijker Oh, oh oké. Okay. Dankjewel. Ja. Maar misschien wil ik even terugkomen ja, op uh, het vorige ja. puntje. Ik weet dat er een, uh, een, een artikel in het Zandvoortskrantje gestaan heeft. Best groot artikel. Waarin uh, wethouder Tonen uitlegde waarom ja, hij zijn portefeuille en, uh, overdraagt. En... Uh, het is natuurlijk heel lastig. En je hebt dan een bepaalde vermenging. Aan de ene kant wil je het in het sociale domein goed regelen. Ja. Maar als je daarnaast ook nog de verantwoording hebt over de financiën. Dan bijt dat? Dat bijt. Okay. Dat bijt. Want je wilt het heel goed doen. Maar, maar je geld. weet ook dat het geld kost. Ja, ja, ja. En dat kan dan beter iemand anders doen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom dat hij... Mag ik daar uh, ja. uh, misschien iets op aanvullen? Ja, ik wil niet te veel door elkaar vallen. Dan is dat duidelijk. Uh, uh, het was niet duidelijk. Nee, maar grosso gro modo gaat er 40 miljoen om in de gemeente Zandvoort. Waarvan een kwart in dat sociale domein zit. dus dat is ook financieel gezien eigenlijk in die zin een rare combinatie dat dat... Uh... Ja. Okay, even over dat sociale domein. Dat, daar zit dus die WMO onder andere in. Klopt. Maar zijn dat ook een beetje de sociaal bindende uh, zaken die Zandvoort ook zo uniek maken? Dus in de vorm van subsidies en dat soort uh, zaken? Uh, noem maar wat? Een, een soort stichting uh, Classic Concerts om maar wat, uh, wat te noemen? Ja, voor een deel. Voor Want een dat deel. hangt er vanaf eigenlijk wat het doel van de subsidie is. Ja, oké. Okay. Dus, dus als het, uh, bijvoorbeeld de zandsculpturen, ja, dat, dat ja. zit dan uh, weer bij Belinda Geurensson in het kader van toerisme en economie. Mm. Maar daar waar het gaat om uh, bijvoorbeeld subsidies aan sportverenigingen, dan is dat wethouder Tonen. Want hij heeft ook inderdaad een welzijn en sport. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Dus al dat geld dat wordt door de diverse uh, um, collegeleden verdeeld naar de mate wat in hun portefeuille zit. Jij was nog niet uitgesproken. Nou ja, uh, ik wil alleen maar even aangeven dat in de begroting zijn er eigenlijk een paar belangrijke issues voor de, voor de PvdA. En dat is uiteraard het sociale domein. We hebben natuurlijk al gesproken en eigenlijk al besloten toen om uh, de huishoudelijke hulp om dat op een andere manier uh, te gaan inrichten waardoor we geld uh, ...konden uh, uh, uh, behouden en in, daardoor. En ineens werd dat teruggedraaid. Ja, ja dat is natuurlijk... ...als mensen... Uh, uh, ...daar tegen in het geweer gaan... Dan, uh, ...dan kan dat gebeuren, ja. Het is wel eens wel jammer. Het is natuurlijk ook... Um, ...ik denk... Um, uh, ...niet handig... Uh, ...ingestoken in het begin... ...qua communicatie. Ik denk uitvoering. dat daar heel veel... Uh, mis is gegaan. Dat er heel veel onduidelijk is mm -hmm. geweest. Ik denk dat we daar eens heel goed naar moeten kijken. Dat we dat in het vervolg wat duidelijker uh, uitspreken. Naar, uh, naar uh, de burger en naar de klant. Dat, ja. Ik denk dat daar iets mis is gegaan. Dat zijn dus de, de, de uitvoerders die dat... Uh, nou ja, goed, ik wil niet direct naar iemand wijzen. Niet, maar, maar het blijkt de op... gemeente is dat. Ja, dat precies. Maar het blijkt inderdaad ja, zo te zijn dat allemaal. er heel veel onduidelijk was op dat punt. Dus dat moeten we teruggeven. En dat moeten we weer ergens onderzoeken natuurlijk. Hè. Ja, want je, je krijgt een, een aantal euro's en daar moet je het mee doen. Ja. Ja, ik heb ja. jou net heel hard nee zien schudden, Willem. Ja. Ja. Waarom was dat? Nou... Het was duidelijk genoeg natuurlijk, de brief die de mensen kregen. Duidelijker kon gewoon niet. Alleen de, de, de, de, de snelheid, de periode van de brief en het uh, terugdraaien van hulp... He, ja. na, na een aantal ja. uren, dat was veel te kort. Oké. Okay. Um, begroting, begroting. Ja, ja, ik, nou ja ik, wilde, begroting? Ik, ik wilde net uh, daar wat ja? over... Ja, ja, ja? want ja? ik lees oh, natuurlijk uh, in dit uh, gedeelte dat, uh, dat het lid... Kees van Deurze van Groen GroenLinks uh, het al het een en ander over dat uh, Groen uh, verhaal wat, uh, wat gezegd heeft en waar je net ook uh, al uh, refereerde dat jij er ook al problemen mee had Ja, ik heb er hele grote problemen mee ja, Wat is je bezwaar? Uh, in ieder geval uh, de, de, de, de, uh, hoe ze gaan bezuinigen ja? uh, als je het stuk leest uh, is het heel onduidelijk eigenlijk. Hè? Want, uh, Wat is er echt onduidelijk niet... aan? Al? Uh, ja, alles eigenlijk. Uh, ja. Je, je leest alleen maar, nou, we gaan het, uh, we gaan het verminderen, de onderhoud. Er mm. uh, staat in dat uh, het groen er goed uitziet. Hè? Dat, heeft, dat heeft bepaalde normen, dat zijn uh, CROW-normen. Dan heb je A, B, C, D, weet ik, ik allemaal in. Hè? Dat heb je niet alleen in het groen, dan heb je ook, uh, ook op wegengebied, op watergebied mm. uh, Dat is gewoon een soort verzamelnaam eigenlijk. Maar daar kun je eigenlijk niet van afleiden van het is goed of niet goed. Nou, hier is het goed, zeggen ze, en we gaan naar voldoende. Nou, als je nou goed om je heen kijkt, het groen en de bomen stonden en hoe het allemaal groeit. Nou, dan is het misschien net aan een voldoende. In sommige stukken heel slecht gewoon. Hoe komt dat? Dat het onderhoud verschrikkelijk slecht is op bomen. Zand wordt een zandgrond. Bomen worden, moeten in de zoveel tijd gevoed worden. Nou, dat wordt niet gedaan. Dus wat ga je krijgen? Dat een kant van een boom het wel doet en de andere kant het niet. Met struiken hetzelfde. Zondgrond. Als je het goed wil doen, moet je het voeden. Dat maar gebeurt gaat... gewoon niet. Dus je kan het... Het allemaal uitsteeksels en dergelijke. En dan heb je meer onderhoud nodig. Maar dan praat dus over het, uh, het groengebied in het algemeen. Het gaat ja. nu even over die, uh, die ontsluiting van die uh, straat en het groen maken van die straat. Uh, hmm. uh, jullie uh, zeggen van ja, het gaat heel veel geld kosten. En dan zegt de wethouder van dat heb ik al begroot, dus het kost eigenlijk niet, niet veel geld. Het hoeft ook niet veel geld te kosten. Maar ik proef uit jouw betoog dat je het hebt over heel Zandvoort. En niet alleen over die straat. Nee, ik heb het over heel Zandvoort. het zijn twee agenda-punten. Ja, zijn twee agenda-punten. Oké, dus die moet je dus even uit elkaar halen. Ja, die twee agenda-punten. Je hebt het groen beleidsplan Ja, ja, ja. Het algehele plan waar je het nu over hebt. Oké, dat is het. kijk, het is van 1,5 naar 1,1. Laat ik het even gewoon afronden. Uh, als je het goed doet, dan kan je dat zo uh, rond de acht ton doen. Het is de invulling. Het is, uh, uh, ja. Dan, Zandvoort doet het eigenlijk verkeerd. Dan neem ik aan dat uh, Sociaal Zandvoort met een plan komt voor 8 ton. Ik uh, kom uh, dinsdag uh, in mijn debat, uh, kom ik hier op terug. Ja. ja Oké. Okay, nou dan. Okay. Uh, kijk, als we oh, ja. bespaard worden, zijn de andere partijen. We zijn al heel erg nieuwsgierig. We gaan zo dadelijk verder praten, want ik kijk even naar het klokje en dus gaan we eerst even weer een stuk muziek draaien. En als dat goed is, moet dat Lucky Dub zijn met House of Exile. We gaan uh, verder praten met uh, de, praten. De, de, mensen. De, de mensen. Ja, want de boks is. aan ja. <laughs> nou, hoor ik me twee keer. Ja, hoor ik me twee keer? Ja, dat is voor ja, mij lastig. Waar kom je nou voor? Ja, ja, ja, ik ja, kom ja, ja, ja. twee ja, ja. keer dan. Ja, ja, ja. Uh, goed, uh, we gaan ook uh, even verder uh, praten. Uh, ik heb ook nog. Uh, ik hoorde jou iets over, uh, ook een heikelpunt. Uh, nou, een aantal dingen die, uh, die lopen in Zandvoort zoals ze lopen. En een aantal dingen die uh, uh, lopen al een jaar of uh, heel erg lang. Bijvoorbeeld het parkeerbeleid. In, uh, laten we die gelijk maar pakken dan. Ja. Um, in 2009 is daar uh, mee begonnen. Er is ooit een pleintje geweest. Schelperplein die vond dat ze uh, niet konden parkeren. Uiteindelijk is dat doorgestoten door het hele dorp. Er, zijn zelfs, er is een vereniging opgericht. APRZ. En die uh, houdt een bijeenkomst in de storm. En dan kunnen jullie ja, niet is, naartoe hebben bereikt. Nee, dat is niet handig. Kijk, uh, um, zij proberen natuurlijk contact te zoeken met, uh, met raadsleden. Um, ze vinden het ook goed, fijn om met raadsleden of met de mm -hmm. raad te praten. Maar ze organiseren het op een avond dat wij een raadsvergadering hebben. Dus dat ja, is niet dat handig, is, geloof is. ik. Maar goed, um, als we dan toch even over het beleid hebben... dan wil ik graag de, de kort en bondige mening... ...van alle drie de partijen horen als het kan. Ellen als, mag als eerste, want die zit links. Um, van de 2009, VVD? Van de VVD. In 2009 zijn we begonnen. Het is 2013 en we praten over uitrollen. En de goede gemeente ziet dat er niks gebeurt. Nou, er gebeurt nu uh, wel het nodige. Maar het is, het, kijk, ik kan niet ontkennen dat dit proces uh, nogal lang loopt. Mm -hmm. en de, uh, dat, uh, ja, dat, Waar komt dat, uh, dat door? Um, nou, deels door, ook door de complexiteit. Mm -hmm. denk ik. Is ook het ook is... niet complex gemaakt? Doordat nou, er ik, ik denk Ben dat zegt het, uh, ook... Dat het Schelpenplein is begonnen... Ja. en vervolgens is het als een lappendeken werkelijk. Als uh, over ja. het hele dorp maar uit... Dat, uh, is, dat is precies het punt. Ik denk dat parkeren is een van de onderwerpen... waar iedereen... ...heel expliciet een mening uh, over heeft. Zelfs mensen die geen auto hebben. 16.000 meningen. Ja, dus, dus dat maakt dat het, uh, dat het ingewikkeld is. Het feit ook dat wij een toeristische gemeente zijn... ...en uh, toch nog een kleine gemeente. Dus, dus als je maar in één gebiedje doet... Dan, ...dan gaat het als een olievlek weer over Zandvoort heen. Dat zijn allemaal complexe factoren die, hm. ja, die hm. meespelen. Oesje van de PvdA, ook over, heel kort over het parkeren, want je kan al binnen, we gaan het niet over het parkeren hebben. Maar... Ja, nou, het, stond, het, het, stond niet, het stond niet als onderwerp benoemd nee. uh, in, uh, in de mail die wij nee, kregen, nee, maar goed, dus nee. kan maar natuurlijk ik altijd. Even, even kort en maar even heel kort, we hebben natuurlijk een aantal parkeernota's uh, gezien, uh, er is ook al iets uh, uh, vastgesteld, weer teruggegeven... Uh, op een gegeven moment lag er een parkeernota. En binnen de raad waren we natuurlijk ook enorm verdeeld mm -hmm. over hoe dat uh, nou uiteindelijk mm -hmm. uit moest gaan zien. Totdat uh, drie mensen uit de raad zeiden van nou wij hebben, de, uh, hè, wij hebben het uitgevonden. Wie um, waren die drie? Dat was Jerry Kramer, Kees van Deursen en Gijs de Rode. Mm -hmm. En die hadden het plan Zandvoort Overal hetzelfde. Allemaal gelijk. Bewoners parkeren. Toen hebben wij gezegd. Nou het is de moeite waard. Om het dus een keer. Uh, uh, maak er maar een praatstuk van. Mm. En uh, wij gaan het er in de raad op de agenda zetten. En we gaan daar eens over praten. Of dat iets is. Uiteindelijk. Uh, is dat het dus geworden. En heeft de raad in meerderheid besloten. Om dit aan te nemen. Um, uiteindelijk zijn er bewonersbijeenkomsten geweest om te informeren... over hoe het parkeren in de buurt uitgerold gaat worden. En daar ging het dus helemaal mis. En ik heb in het begin al gezegd dat ik het heel jammer vind... en eigenlijk na dat invoeren van het parkeerbeleid... Um, zijn we eigenlijk meer begonnen met het participatietraject... Had het niet andersomgemoeden? Nou, juist, nee, nee. Juist, laat ik zo, nee, maar wacht even. Ik heb het niet over het parkeren. Ik heb het over het algemeen, ja. ja nou, okay. In het algemeen is het participatietraject op meerdere portefeuilles uh, uitgerold. En het is meer naar voren gekomen. We hebben er meer gebruik van gemaakt. Ik zeg, dat hebben we te laat gedaan op het gebied van parkeren. We hadden voor het parkeren waarschijnlijk hetzelfde... Dus nou, Moet eigenlijk doen. dus eerst participeren het, met, met, met de bewoners. Het participeren om te kijken van, is eigenlijk meer uh, iets van de laatste anderhalf, twee is jaar. Dan, ja, maar toch zit het mij niet helemaal lekker. Ja, twee tellen nog, want het ziet mij uh, niet helemaal uh, lekker. Uh, is het dan niet zo dat het dan uh, met dit verhaal een beetje over de bewoners uh, allemaal uh, is uh, gegaan? Van, dan zit ik mij voor te stellen, er zitten 17 raadsleden en die beslissen het dan even. Nee, want want ja, als je hebben... burgerparticipatie predikt. Dan denk ik ook dat je dat moet toepassen. Ja, maar je hebt burgerparticipatie en je hebt de wet. Ja, Wij okay. hebben iets. De kwalachenota is datzinswijze gelegd. Er zijn mensen geweest die erop gereageerd hebben. Er zijn ondernemers geweest die erop gereageerd hebben. Mm -hmm. En daarna. Hebben wij het pas vastgesteld. Okay. Dus we hebben de wettelijke de weg goed bewandeld. Oh, de Juist, de, de, de, het plan is het plan geweest. Het plan is goedgekeurd door de raad. Ja. Er is inzicht in geweest. Dus de participatie die had kunnen gebeuren. Alleen dat is niet gebeurd. En dan gaan we uitrollen. En dan is er zand voor de klein. Zo is het verhaal. Ja, klopt. En het is nog niet afgelopen. Willem, wat vind jij ervan? Uh, ook even kort. Uh, nou, ik zeg gewoon nu, we nou een uh, pas op de plaats. En uh, wacht het naar de verkiezingen om uh, verder het eventueel uit te rollen. Bevriezen, of toch, zou, of zou toch je toch nog bevriezen worden? Ja. Nee? nee, dat is een, een jaar toch... geleden ook gebeurd. Of toch nog een... Uh, uh... Een ander systeem. Maar wat jij, nu, wat jij nu zegt. is We tillen het maar weer over de verkiezingen heen. En dan zijn er ongetwijfeld. Nou, nou, de zijn, binnen politieke partijen. Die gaan dat gebruiken als uh, uh, ja, nou ja, verkiezingsuitem. Ja, maar dat is met de waard en hetzelfde hetzelfde. Dat is met zoveel dingen natuurlijk. Jij legt mij iets in de mond. <laughs> er <laughs> gebeurt zoveel niet. Is dat de daadkracht van de raad? Dat er niet zoveel gebeurt. Of de niet daadkracht van de raad. Ja, ik denk dat we ons uh, allemaal uh, daar iets van kunnen aantrekken. Want uh, bijvoorbeeld zo'n watertoren, ja, net werd er hier ongeveer twee derde goedkeuring om om te blazen. En jij zegt van niet. En dan heb ik nou, nou, nee, want ik weet niet van, precies en... wat er uh, voor in de plaats komt. Volgens mij weet je wel wat er bij benadering voor in de plaats ja, kan nee, komen. Benadering want over, de zijn de we overeen... over de watertoren. Dan zijn wij overeengelegd. Ja, over benad... De benadering, benadering leidt, he? is heel wat anders dan wat er komt. Maar we, uh, bijvoorbeeld over die watertoren, die pakken hem ook maar gelijk dan. Uh -huh. um, dat speelt al vanaf dat ding in de Vick gestaan heb Dat is ja. in 2005 geweest. Toen stond een prachtige lucifereerd, helaas. Vuurtoren de... was het toen. Hij moest net weer opengaan. Het was uh, doodzonde, want het bleef natuurlijk een prachtige ja. locatie... om een keer over de duinen en de zee te kijken. Um, er is, ik meen drie jaar geleden, een inspraakavond geweest... Uh, bij de raad, onder leiding van Belinda Hurensen van de VVD. En daar is eigenlijk niets uitgekomen. Ellen, hoe denken jullie over die, die watertoren? Want als, als er niets gebeurt, heb ik toen al voorspeld, staat dit over 15 jaar nog? Nou, dat, uh, dat is het punt. Kijk, het is een, uh, wat mij betreft, ik vind het belangrijk dat daar weer bepaalde functionaliteit komt. Mm -hmm. hè? En of dat dan is, uh, als dat kan. As is, dus dat is zo, nou prima, maar uh, anders dan moet daar iets anders voor komen. Maar, maar ik vind het zonde dat daar, dat is echt wat mij betreft een A-locatie in Zandvoort. En er gebeurt gewoon helemaal niets. Ja, dat is het dat is dat punt. Een A-locatie die je niet gebruikt. Ja. En uh, er zijn mensen die uh, roepen, ja het is een, een landmark. Hè, maar een, een, een, een nieuwe oude watertoren bijvoorbeeld, die zou daar ook een landmark kunnen zijn. Ja, dat is waar. En daarbij komt ook nog dat het natuurlijk in het gebied van de middenboulevard is... Nou ja, dat onderwerp is hier ook geregeld ter sprake. Uh, uh, dat lijkt niet zo op parkeren. gekomen. Ja. <laughs> Precies, en, en daar hebben we ook uh, moeten prioriteren. Vanwege nou ja, het geld, maar ook vanwege de capaciteit die de gemeente heeft. Dus, dus de mankracht die daarvoor beschikbaar is. Ja. En uh, de Watertoren staat nu niet op nummer 1. Nee, dat kan ik me voorstellen, maar uh, het is een A-locatie waar nu niks mee gebeurt. Ik ga even naar OESI, omdat die uh, riep: Je weet bij benadering wat er gaat komen tegen Willem. Als je nu geïnformeerd wordt als uh, raad, van jongens, dit is mijn plan. Die, die, die groep mensen die heeft een plan. Zijn jullie daar goed geïnformeerd? Weet je wat er komt te staan? Nou, um, we zijn als raad geïnformeerd, maar de... Uh... De, steek, de, de mensen die daar dus willen ontwikkelen, ja. hebben ook de partijen, de fracties, afzonderlijk nog benaderd mm -hmm. om het nog wat specifieker uit te leggen. En ik moet zeggen dat de PvdA, kijk, alles wat wij nu gaan doen in Zandvoort, doe ik niet voor mezelf. Dat doen we voor de generatie die na ons komt. En um, Natuurlijk is uh, uh, democratie, participatie, is allemaal heel belangrijk. Maar het probleem wat ik altijd ondervind is dat gevoelen de hoofdmoot speelt. Bij alles wat er hier dat... in Zandvoort ja. ontwikkeld zou moeten worden. En ik begrijp dat heel goed. Maar voor de voortgang is het werkelijk killing. killing. Je maar kan goed, dus uh, niks. Dus dat... wat ons betreft, de PvdA betreft... Ben ik het met uh, de VVD eens? Zijn wij het met de VVD eens? Dat er iets moet gebeuren en er moet iets komen waar we allemaal van kunnen genieten. Waar we gebruik van kunnen maken. Het moet een bepaald... Uh, dat landmark mag het wat mij betreft best blijven. Maar dan op een andere manier. Ik heb een, een tekening gezien van een gebouw wat er bijna op lijkt. Maar ons standpunt is... Ga door en blijf niet hangen, want de generatie na ons krijgt het nog veel moeilijker dan En die, zit, al, ernaast, al. Ja, nee, die ja. zit ernaast onder andere, nou ja, ja geen oude... Nou, nou, oh, uh, nou, uh, Willem uh, was een tijd van, van, van, van Sociaal Zandvoort. Zo oud Sorry, ben ik niet, Sociaal Zandvoort riep een tijd geleden, ik eens tegen. Ja. Niet, nee, ja. ja. ja. ja. ja. Was je nou... Nou, nou, nou, nou ja. tegen het ligt eraan, wat, wat komt er terug? Als, Kijk, als, ik heb ook verschillende uh, tekeningen tekening gezien. gezien. Ja, ik ook. Ik heb er verschillende gezien. Waarom wordt dat dan niet besloten? Dus, nou, dat zal uh, heel veel aan het college afhangen. Uh, nou, ik heb toch ook niet nog even raad. Niet alleen aan de raad, als, als, als, aan de als, raad maar ook aan, aan de eigenaars van de Watertoren. Ja, die zijn in contact met, uh, met de gemeente. En, het uh, is niet alleen maar de raad, het is niet alleen het college en ook de eigenaar van de Watertoren. Ik als, heb toch nog... Al al, ja. Mag ik als, als 17 raadsleden zeggen? Tegen de wethouder. Want dus, er is mij verteld dat de wethouder moet doen wat de raad zegt. Dus ja, niet andersom willen. Ja. Dus, nee, nee, nee, nee. De nee, nee, nee, nee, nee. dus nee, nee. raad is kaderstellend. dan, dan gaat het niet om. Ja. Of niet? Ja, maar dan ben ik uh, volledig nou, tegen. Als je omgaat, er niks. Want er komt er niks voor in de plaats. Nee, onder voorwaarde dat er iets moois terugkomt. En jullie hebben de tekeningen gezien, heb ik begrepen. Ja, Het zit er helemaal leuk bij. Dan verbaast het mij dat voor mij wat een afvaardiging van de raad. met de heren. Gaan praten van jongens, wat willen jullie nou? Dan ga je publiceren en dan ga je aan je werk. En dat, nee, heeft, dat, zo, heeft, dat zo heeft is niet zo. veel ambtelijk capaciteit nou. Nee, maar het is, want, het is inderdaad toch ook wel belangrijk wat er komt. Want ik heb ook wel eens een plaatje gezien, dan, dan is het uh, geïnspireerd op de Watertoren, maar dan is het gewoon een ronde torenflat. Ja, juist, juist, ja, zoals, ja dat, ja. dat, ja, dat vind thuis, ik dan we we wat vergezocht, heb ik gezegd. Ik heb nog iets. Ja, ik heb, nog iets, vlak, ja, ik heb ja, alleen ja. nog iets anders. Uh, destijds is dat ding. Uh, als ik goed geïnformeerd ben, voor 25 mil ja. uh, aangekocht. Ja. En nu heb ik begrepen dat hij voor 1,25 ja. staat die ja, te koop. Ja, wat wat, ja. wat ja, dan is er nou met dat geld je, dan eigenlijk? Dan krijg er een woning bij. Ja, oké. Okay, maar wat, ja. maar wat, de woning krijg, krijg je erbij. Maar dan ja. Ja. is mijn vraag, waar uh, zit dat verschil uh, zo in? in, dat, uh, in volgens, dat bedrag. Mij, volgens mij... Je koopt wat handig en je verkoopt wat Ja, Maar en dan moet zijn... nog iemand komen ja, die het meer telt. Ja, ja, ja. Dat is ja, ja, ja. Ja, want ik, ho ik hoorde dat, uh, dat verhaal en dat blijft nu een beetje rondzingen. Van, uh, van, van... Je, moet, je moet het duidelijk zien: die toren die is gekocht. Nou, voor 25 miljoen Om hem op, op te knappen. Onder bepaalde voorwaarden. Ja. Voor die 25.000 gulden was het in die tijd nog. Zoveel? Ja. Dat hele plan, dat wordt door allerlei redenen niet uitgevoerd. Dat huis wat erachter staat, hoort bij het perceel. En daarom is het perceel 1,2 miljoen. Dus dat heeft niet zoveel met die waardorten. Ja, Beneden met die parkeerplek. Oké, okay, dat is duidelijk. Is, we, gaan we, we gaan even een rusten ja. met de muziek. En dan komen we daarna nog even terug. It's kind of oversized. It's something that I do I make it worth the ride So big as with me Then rely on me Realize the level Then there's disbelief It's all hands on deck When you come and observe It's something out of line But the truth just hurts So back on up Cause it's time to grow You try to make some room But while your moves so are slow You know the way things go We just don't exist On your one to ten scale. We just jump your list It's something that you can't believe So cut the cheese Got some more on my sleeve Watch me bleed Maneuvering on this With the speed of light does live living But you hate the knives To come Reminds, that's the thing I lack. I hate to rap, but nevertheless, I made this back with music. It's psychotic. It's pure logic. I rock it. Make a slide and name just to put me in a frame. But that's how for me. I grab the mic and just sway. Be hypnotic, not it's psychotic. You don't love it. Well, fuck it. Make a slide and name just to put me in a frame. But that's how for me. I grab the mic and just sway. Hey, so let me lay it on down. Certified and real profound. You caught me splitted, high on life. It's like I'm kindred with all that shines intertwined. Now that's the quote. It took a while for you to figure, now you missed my boat. I just the loath, I broke your oath. So open your eyes so you can hear me flow. Then choke on it. No need for closure. It's the arrival. This shit is number two. And you still rock that now But in the meanwhile, I just step out the line and leave you in your kitty league with your backpack and state of mind. The hypnotic, the psychotic, the it's pure logic. Make a slide of me just to put me in a frame. But that's how we have left my mind and you swing. The hypnotic, the psychotic. If you don't love it. Well, fuck it. It's make maybe just to put me in a frame But that side for me, I grab the mic and just swing Yo, So stick it on me, if that believes And put it on me, if that redeems I ain't the type that holds a grudge for I'm but fudge I'm the type that moves and brings out the glove So bring it on me, but know my latch And don't compare me, you don't know the half It's that circle that evolves within And it's that same damn circle from where, where it all begins Relax It's not it. it's pure logic, I rock it It's fighting maybe just to out put me in a frame But that side I broke the mic you swear it, it. You, you don't know that shit I it. You don't you love it Well like fuck now. it Biggest All problem Just the to the in the frame But, But that's how you me I the mic and you destroy it Oh Dat was Relax met Hypnotic, als ik het uh, wel had en uh, dus je probeert hier iemand nog een uh, beetje aan de koffie te drinken en dat gaat uh, gigantisch mis Oesje kerk van de Partij van Arbeid brandt een beetje de mond aan, aan de hete koffie uh, goed, we gaan nog even verder uh, we hebben, we hebben uh, nog uh, iets van 12 minuten en daar ja. moeten we dus echt kort en zakelijk mee nou, heel kort en zakelijk heel, en, uh, ik weet niet hoeveel onderwerpen wij nog aan willen stippen ik wil nog even één, één ding aanstippen en dat, dat zag is. ik uh, staan bij uh, in, in de krant, de Zandvoortse krant uh, die daar even als de leidraad de daar hoorde ik op een gegeven moment van, uh, die tekening was er niet. En, en nu uh, is er, uh, ja, door de krant is die tekening wel geplaatst. Dat gaat over de herinrichting van, uh, van de Lineerstraat. Uh, maar voordat die tekening naar buiten toe was, was er schijnbaar wel een beslissing genomen dat, er, uh, dat daar wat mee gedaan werd. En, ja, bedoel we die parkeerplaatsen? Uh, ja, er wordt gesproken over 19 extra parkeerplaatsen. Ja. Er wordt ook uh, volgens Ruud Sandbergen, uh, wat, uh, wat ook in de krant uh, staat, uh, wordt uh, gezegd dat er een, uh, een deel van de groencapaciteit uh, uh, daar uh, verloren gaat. Dus ja, uh, er zijn natuurlijk ook mensen nou, dat die is daar wonen. Dat, kijk, en dat is dus een een stuk, ineens zien hey, van, er hey, komt een tekening nou, aan. Dat, dat is een stukje bezuiniging op het groen alvast. Ja. Ja, maar nee, dat is het creëren van parkeerplekken. Ja, het, het gaat mij ook even om de bewoners die ja, daar dus nee, zitten. En die nee. daar dan op een gegeven moment wel denken van... hé, hey, er is geen tekening, maar hoe, hoe zit dat? Dus daarom vraag ik ja, het ja, ook. Nee, nee. Nou, het staat nee, komende dinsdag op ja, de agenda. Ja. wat staat, staat het plan of de tekening op de agenda? Nee, het, het, het geheel. Het, het, het, geheel. geheel. Het, het, het geheel. Ja, het ging mij er eigenlijk om van... hoe kan dat dat er dan waarschijnlijk dus kennelijk al een beslissing is uh, genomen en dat die tekening op zich laat wachten. Maar ik neem aan, uh, om het even heel, heel duidelijk te krijgen, die tekening moet toch beschikbaar zijn geweest, ja. anders kan je toch geen beslissing nemen? Nee. nee. En dat dat... dat, dat uh, ja, mijn vraag is dan, zou het dan misschien een foutje kunnen zijn van de uh, gemeentelijke en ambtelijke organisatie? Weet ik niet. Daarom vraag ik. Niet ik weet ik ook niet. Misschien wel, misschien niet. Ik weet, duidelijk dan, dan gaan we naar ja, het volgende, dus volgende onderwerp. gaan we door naar het volgende onderwerp. En, en niet uh, alles komt bij ik ons. Ik wat zeg je? Ik zeg niet, alles komt bij ons. Kijk, er worden besluiten genomen en de uitvoering ligt niet. bij. Dus wij weten dan niet. Dat is duidelijk. Waar ook nogal over gesproken wordt, en ik vind de opmerking in de krant over. Het zal sommige mensen altijd wel onduidelijk blijven. Over de verkoop van de kazerne. Ik wil er een klein ding over zeggen. Ik, uh, ik wil eerst wat vragen. En <laughs> daarna ja. nou, nou mag jij van alles zeggen. Waarschijnlijk wel. Um, dat ding is gebouwd. Uh, dat kostte heel veel geld. En nu uh, willen we dat ding verkopen. En uh, in mijn ogen begint het een beetje een goedkope belastingtruc te worden met die btw-teruggave. Of zie ik dat verkeerd? Ellen. Van de VVD. Ja, bedankt Ben. Nee, het is, het is inderdaad een... Uh, wij hebben hem gebouwd, ook met de intentie om hem zelf te behouden. Nu is dat inderdaad wat anders komen te liggen door de BTW. Uh, niet alleen van de, van, ten opzichte van de VRK... maar ook ten opzichte van uh, de, de, de renkbrigade die daar nu inhuist. En het is, um, ik vind het een lastig uh, dossier om over te beslissen... Mm -hmm. Juist ook omdat uh, de portefeuillehouder nog onderhandelingsruimte nodig heeft. Dus je kan niet zeggen, nou uh, burgemeester, u uh, moet dit en dit en dit en dit uh, in ieder geval regelen. Want dan heeft hij natuurlijk geen manoeuvreerruimte. Dus het is een, een lastig dossier, ook, dat, ook qua uh, ja, dat, procesmatig. Ja, dat klopt ook wel, alleen staat er in hetzelfde stuk dat het voor het uh, eind van het jaar besloten moet zijn. Dus er ligt toch al druk uh, in, in, in deze... Uh... Zaak. Ja, zeker. En, en wat ik begrijp, is de VRK zeker bereid om hem over te kopen. VRK is veilig, uh, veiligheidsregio. Kennemerland, waar waar Zandvoort samen uh, met de tien andere gemeenten deel uh, uitmaakt. En die, en die de brandweer en de ambulance. Nou, is dus een hmm. hele grote. grote maar uh, is dat. Is, is, is die die, jij ja, ja, ja, bent zo, uh, uh, is want jij wil ook ja, ik, Maar ik, ik, ik, ik lees dat stuk. Is dat een stuk bezuiniging? Of is dat wijsheid? om, om zo'n ding ook nou, te Nou, ik, ik, ik ben geneigd inmiddels te zeggen... dat het ook wijsheid is. Ook gelet op, op um, nou ja, de kapitaalslasten... en de schuldenlast mm -hmm. van Zandvoort... Uh, en dergelijke. Um, wat, wat, het het zou althans in mijn beleving... makkelijker zijn... Als de reddingsbrigade daar niet ingehuist zou zijn. Want dan kun je zeggen, nou, hè, hij wordt helemaal van de VRK. Maar nu blijft die reddingsbrigade erin. En moet je dat dan splitsen? Um, wil je daar dan huursubsidie voor geven of niet? Uh, stel, we verkopen het. Uh, moeten we dan nog iets regelen voor de huur voor de reddingsbrigade? Dus ja. dat, in mijn beleving is, is het feit dat Moeilijk. ze daar ingehuisd zijn een compli complicerende factor. Oké, okay, we gaan naar uh, Kerk. Jij wilt er ook wat over zeggen? Ja, ik wil even. Ik kan inhoudelijk nergens over meebesluiten. Dat doe ik dat ook, ook niet. Want Waarom ik niet? Waarom niet? Ik is mijn werkgever. Ah, ja, en, uh, is ja, ik voel druk. En ik, ik, ik voel dat. Ik, ik, ik kan dat niet vanwege mijn integriteit. Ik weet er gewoon te veel van. Intern. Maar ik voel wel de behoefte om uit te leggen. Want ik denk dat veel mensen alleen VRK horen. Veiligheidsregio kennen mijn land. Maar misschien even in het kort. De Overheid heeft een besluit genomen. En dat besluit is... hulpverleningsdiensten centraliseren. En dat doen wij... middels een aantal veiligheidsregio's... in Nederland. Ja. Dat betekent voor deze regio... dat er elf gemeenten bij elkaar gaan zitten. In die samenwerkingsovereenkomst... is afgesproken... toen de brandweer... ging, uh, ging uh, samenvoegen... dat... materieel en gebouwen overgedragen worden aan de VRK. Dat is besloten. Dat is getekend door het Algemeen Bestuur. En het Algemeen Bestuur zijn alle burgemeesters van de elf gemeenten. Wat de raden hebben, is alleen maar, wij mogen zienswijze indienen. En zij nemen het mee en daar heerst een bepaalde verdeelsleutel. En zo werkt het. Dus en eigenlijk... dat is eigenlijk iets waar de overheid een besluit heeft genomen. En we hebben ons Middels een aantal dingen te voegen. Dat, dat is het een beetje. Je hebt natuurlijk wel speelruimte, handelingsruimte, zoals Ellen het net uitlegde. Maar die behoefte voel ik om even uit te leggen. Ja, dus eigenlijk, nou, eigenlijk is het gewoon uh, een, een uitgemaakte zaak. Alleen je moet uh, een plekje voor die uh, reddingspiraten claimen ergens. Willem? Ja. Nou, ik zeg gewoon verkopen. <laughs> De ding. Want, nee, nee, je moet hem gewoon verkopen. En uh, je mag, uh, als gemeente moet je er ook geen euro aan verliezen. 1,1 he. uh, of wat uh, 1,7 of 1,5 mm -hmm. die gekost geloof ik. Dus uh, wel voor dezelfde bag verkopen en dan kijken of de, uh, uh, de reddingsbrigade weer die ruimte kan uh, huren van de VK. Of, of bedingen dat ze vrij huur hebben of zoiets. Ja, nou ja, goed, dat weet Mike, ik niet precies ik, hoe dat in je steek is. Oesje heeft natuurlijk een heel duidelijk verhaal. En, en de afspraken liggen er. Wettelijk is bepaald dat. puntje, ja. puntje, puntje. Toen hadden wij al besloten om dat ding te bouwen. Maar eigenlijk kom je er niet onderuit om dat ding te verkopen. Als ik jou betoog zou worden. Ja, goed. Dat zegt Oesje-Rietkerk wijzelijk even niks over. Maar goed, dat maakt niet uit. <lacht> dus, uh... ja, ik vind dat het wel moet, dat je moet ja. verkopen. Want als je hem zelf in beheer gaat houden, dan mm -hmm. krijg je heel veel aan onderhoud. Ja. Hè, want er zit ook nog een heel stuk grond uh, omheen ja. en dat moet je maar onderhouden en dat kost heel veel geld. Maar goed, okay. maar je zegt even nog over die reddingsbrigade die dan moeten gaan huren. Uh, maar nou, hoe, nee, ik hoort... zeg niet nou, nee, maar da -da -da -da -da -da dat daar moeten ze in de overleg suggestie, gaan. De suggestie, dan ik het netjes zeggen, dat zij dan, uh, die, dat gedeelte dan moeten huren. Maar uh, het is natuurlijk wel een, een, een vereniging. En het is, uh, hoe, ja. hoe zijn die middelen dan? Want precies. Dat, dat, dus ja, dat eigenlijk is eigenlijk nou kan. precies de vraag. Kijk, ja, ja. Want, want dat want, heeft natuurlijk ook een stuk veiligheid. Ja, wat maar in de, de, gemeente, de gemeente Zandvoort financiert natuurlijk voor het ja, grootste deel ja, de reddingsbrigade. Ja, ja. Dus, dan, dus als... als, is dat als dus, nou ja, dat is dus een van de punten mm. van onderhandeling. Mm. Want het uitgangspunt is, is budgetair neutraal. En dat wil zeggen dat het ons niks kost, maar dat het ons ook niks oplevert. Dat, dat, mm. dat is het uh, het minste. Maar in hoeverre neem je bijvoorbeeld de huur van de reddingsbrigade daarin mee? Ja. Want het kan niet zo zijn dat, dat wij zeggen van nou de, alleen de verkoop van die uh, kazerne, nou dat is uh, prima, budgetair neutraal. En dat wij vervolgens uh, tienduizenden euro subsidie uh, moeten gaan geven om die om te huren daar. Dus, ja. dus dat is dat is, althans een mening van de VVD, zou dat onderdeel van de onderhandelingen ook ja. moeten zijn over de verkoop. Mm -hmm. Duidelijk. Is die... Maar dat zal alleen niet in de, in de onderhandelingen zal dat huis wel meegenomen worden. neem ik aan hoor. Ja. Neem ik aan. Van, ik heb, hoe gaan we uh, daarmee om? Ik heb ook nog wat gelezen over de school. Ja. ja. Uh, de school is, uh, was gevestigd in uh, de oude kerk. Daar is heel wat geld van de gemeenschap naartoe gegaan om dat uh, uh, op te bouwen en, en, en te doen. En nu gaan we verhuizen naar uh, de school. Dat gaat weer een heel boel geld kosten. Hoe staan jullie daar tegenover? Uh, ja... Het is in die zin qua systematiek ten aanzien van de scholen hebben de gemeentes een zorgplicht. Dat wil zeggen dat de gemeentes moeten zorgen voor huisvesting. De school is nu, heeft nu een permanente status gekregen. Dus is één van, van de scholen van Zandvoort. En dus heeft de gemeente Zandvoort ook een zorgplicht ten aanzien van de school. Mm -hmm. de, de huur van de kerk is inmiddels opgezegd. Kosten ons trouwens ook de nodige subsidie ja. per jaar. En um, ik denk dat die verbouwing noodzakelijk is om, um, om een goede huisvesting... Weer voor de school te creëren in het kader van die zorgplicht. Oké. Okay. Nou ja, ik wil er even iets over zeggen... omdat uh, tijdens de informatieraad... Um, veel men nog al over... of veel men, er waren vragen over de kosten. Um, nou, nou weet ik, er staat in het stuk 50.000 euro all-in. En alles wat de school meer wil... En vraagt, zullen ze zelf moeten bekostigen. Dus het wordt nooit meer dan 50.000 euro. En dat is het bedrag wat de school krijgt om het uh, gereed te maken. zoals uh, Ellen dat net uh, uitlegt. Okay. Ja, nou, dat, uh, dat klopt helemaal. Alleen, uh, het is leuk dat je erover begint. Gisteren ben ik bezig kijken. Bij de Matrix. Ja, bij de golf. Oh. Bij de golf, sorry. Ja. Ja. Waar ben je? Ga je kijken nog in de, de oude... Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Goed, even, ja. Naar, ja, even ja. naar die school. En uh, uh, de school uh, zelf uh, heb ik dan niet gezien. Ik heb echt beneden gekeken. Maar als je ziet hoe uh, nu de leerlingen daar beneden uh, uh, hun lessen krijgen met draden over de grond. En weet ik het allemaal, maar het is levensgevaarlijk. Ik ga hier ook van de week met de wethouder over praten. Want dit uh, kan gewoon niet. En als je ziet uh, uh, uh, uh, hoe de school er nu uitziet, het is gewoon treurig. Dus, dus men is eigenlijk overgestapt zonder, zonder dat er uh, van tevoren er verbouwd is? Er is uh, denk ik uh, te weinig goede communicatie geweest uh, omtrent de, uh, de verhuizing. Okay. Van uh, na de golf, maar ook het inkrimpen hè, van de Nicolaas School en de Duilroos. Waardoor. Uh, hu, hu, eigenlijk, maar een beetje. De in de school uh, is natuurlijk weg. Uh, ja, uh, ik, Jawel, maar het uh, is dus de... te veel geschoven. Ik ben er ook eens kijken. Toen waren is... het echt drie scholen. En ik neem dus aan dat een derde voor de school beschikbaar komt. Of niet? Oesie. Nou, ik wil er. Uh, ja, ik wil even zeggen dat. Uh, uh, er is een brief naar de raad gestuurd door uh, de schooldirecteur direct, en afzonderlijk. Hmm. Waarin zij aangeven dat uh, zij niet tevreden zijn over de manier waarop dat gegaan is. Dat de communicatie uh, slecht gegaan is. Um, dat ze dus absoluut niet tevreden zijn. Dat ze een beetje opgezadeld zijn met uh, het type school met daarbij behorend de problemen die ja, zij daarvan ondervinden. Precies. En dat blijkt dus nu door uh, het overkoepelende uh, orgaan van de scholen. Van welke? De school? besturen. Het overkoepelend bestuur van de scholen. Die hebben met elkaar, ja, die zitten allemaal verbonden aan besturen. Ik weet dat in besturen. is er, een, is er een, uh, een scholenoverleg en daar zitten alle hoofden van de scholen in. Nee, stop Dat is openbaar onderwijs. dan ja, praat je nu over de twee schooldirecties van de Golf? Van de Golf. De drie schooldirecties van de Golf. Twee. zijn ja, ja inmiddels nee, zijn ja, in er nu Saint twee, Jacob, maar toen waren het er nog nee, drie het dingen, tot hè. Ja? Nee? Sint uh, ja, Bestuur Sint-Jaak, bovenschoolse directie, dat bedoel ik. En die proberen dat nu een beetje te verzachten, omdat daar de communicatie dus wel goed gegaan is. De communicatie dus, blijkt alweer blijkt is een beetje te zijn. Het is een probleem, maar ervoor. ik denk ook de verantwoordelijkheid ligt nu bij de scholen om het gezamenlijk op te lossen. En daar trekken wij ons, tenminste de P van de A... Zolang daar geen idiote dingen gebeuren, ligt, het zijn volwassen mensen, het zijn deskundige mensen. Zij kunnen het wat mij betreft prima samen. Ik zie daar een, een, een wenkbrauw omhoog gaan. Nou ja, ze, ze, ze, ze zullen letterlijk en figuurlijk samen door één deur moeten. Ja. Nou, de school... En, en uh, iedereen heeft er belang bij dat dat, uh, dat, dat uh, goed gaat. Oké, okay. beeld de school. Nou, de scholen hebben ook helemaal geen probleem met elkaar. Geen probleem? Nee. Maar was zit nou, nee, dan? Altijd een paar Ze willen geld maar... hebben voor de, o, o, de verbouwing, ja, nou, dat rot, is het. Maar nee, nee, dan zijn wij weer nee, zo nee, nieuwsgierig nee, nee. Van, van hoe zit dat dan? Nee, nee. kijk, uh, zo'n verhuizing dat is alleen maar op papier gegaan. niet in de praktijk gekeken van hoe zou dat werken. Dat is het probleem. Wat is het probleem? Nou, dat het op een bureautje op papier wordt neergezet van nou jij hebt daar en zussen, zo en zo en zo. Oh jee, oh. ja, en dat ja. is uh, waterdicht, water dicht. <laughs> oh, nou dat scheelt een hele hoop. Ik moest er van komen, het was net al... Maar in de praktijk werkt het heel anders. Ja. He, men kijkt niet eerst naar de ruimte zelf, nee, het gaat vanaf een papiertje met een kruisje en een, en een kleurtje. Van hoe, uh, een, hoe de, de schoonheid de uh, moet zijn. Ja. Ja. He, zonder dat men kijkt, van, uh, kan het eigenlijk wel? Is het yes. wel verstandig om het zo te doen? Okay. Ah, dat is een heel groot stuk miscommunicatie als je het zo aanduidt. Uh, ja. Dat van die school, dat loopt natuurlijk niet van de gisteren. Dat loopt wel een nice. uh, hele tijd. Maar we moeten het probleem, we moeten ook niet moeten groter maken dan, maken dan het is. Hoor. Ja, dat ja, is maar maken ja, we uh, ja. het ook kleiner dan. We moeten een maken. Maak er ook geen drama van, want Willem zegt: de scholen onderling hebben geen problemen. Dus zullen ja. ze daar wel uitkomen. Ja. Het geld is beperkt tot wat het is. Meer krijgen ze niet. Punt. punt. Ja, ja. ja. Gaan, klopt. Dan gaan we, dan gaan we er, dan, er ook een punt aan maken. We gaan er zo heel veel een punt aan maken. Al het wapen wat jij in mij <lacht> ja, als je We hebben nog een, een minuut of zo, twee minuten. Ja, we uh, dan ik uh, wil toch heel even naar die verkiezingen toe. En in één zin graag: wat word, is nu al bij de partij een verkiezingsitem geworden? Ja, financiën is en blijft een item. Voor de Partij van Arbeid. Sociaal domein in combinatie met financiën. Sociaal domein en leefomgeving. Ja, dan zijn we daar uh, uit over uh, wat er gaat gebeuren. We komen uiteraard in verkiezingstijd uh, riant daarop terug. En dan hopen we weer met jullie te kunnen praten. Bedankt voor uh, dit hele uur dat jullie er waren. En uh, we gaan het eens langs afsluiten. Ja, uh, want uh, dan heb ik hier nog wat <coughs> uh, informatie. Want op dinsdag 27 augustus is er een inspraakavond van uh, de, de anti-parkeerregime Zandvoort. Strandteent Storm, nummer 8. Dat is bij het casino de aanvang is 8 uur. En dat gaat onder andere over de resultaten van de enquête. Dan uh, ben, uh, daar ben ik doorheen gefietst vanmorgen. Dat is uh, een rommelmarkt. Ja, heel gezellig. Die, uh, die is, er, is er ook weer, de rommelmarkt in, uh, in Noord. Dat is een jaarlijkse traditie. Um, ik wil even naar volgende week alvast. Mm -hmm. Volgende week zaterdag op 31 augustus. Is heel belangrijk. Dan, uh, heel belangrijk, want het is weer feest in Zandvoort met uh, de historische Grand Prix. De route gaat iets anders als vorig jaar. Er kan nu nog meer genoten worden van al deze auto's. Want om half acht vertrekt de stoet vanuit het circuit over de Engelbedstraat, de Oranjestraat, het dorp in. De hele Haltestraat uit en de Zeestraat omhoog. En dan doen we nog een keer de Haldenstraat en daar worden dan de auto's op het Kerkstraat en op de Halterstraat verdeeld in twee ja, groepen. En en tot zover ja, het ritme ja, is... van ZFN. Ja, is... Via de kabel op 104.5. Ja, is... nou, en gaan we in de we op 106.9. 106 Straks maar meer. De ja, morgen maar nu eerst, eerst het NOS nieuws van 12 uur. Jobboot met het NOS journaal. De bestuurder van een speedboot die gisteren op het Windschoterdiep vermoedelijk de waterkant raakte, blijkt te veel te hebben gedronken. Dat zegt de politie. Bij het ongeluk kwam een man van 50 uit Old Amt om het leven. De vijf opvarenden werden na de botsing uit de boot geslingerd. Daarbij werd het slachtoffer geraakt door de schroef van de boot. Hij overleed kort daarna aan zijn verwondingen. De speedboot is leeg doorgevaren en ongeveer twee kilometer verderop aangetroffen. De bestuurder bleek te hebben gedronken en moest mee naar het bureau voor een blaastest. In het noordoosten van Nigeria zijn zeker 44 dorpelingen vermoord. Vermoedelijk is de aanval het werk van moslim-extremisten...